eerst Teertstra met het NOS-journaal. Een deel van het Russische is terug in Rusland. De vrachtwagens zouden de hulpgoederen die ze aan boord hadden in de stad Lugansk hebben afgeleverd. Daar zijn grote tekorten aan onder meer voedsel en medicijnen. Het konvooi reed gisteren Rusland binnen. Dat gebeurde zonder toestemming van Kiev, dat daar woedend op reageerde. De Verenigde Staten en Duitsland eisten dat het hulpkonvooi Oekraïne onmiddellijk zou verlaten. PVDA-leider Samson zegt dat de oorlogen in het Midden-Oosten en de crisis in Oekraïne de spanningen tussen bevolkingsgroepen rechtstreeks naar Nederland hebben gebracht. In een interview in de Volkskrant verwijst Samson onder meer naar terreurgroep IS, die ook in Nederland aanhangers heeft. De PVDA-leider pleit in het interview voor meer lef om elkaar aan te spreken op gebrekkige integratie en een consequente aanpak van discriminatie. Volgens Samsung maken de internationale crisis ook duidelijk dat het leger moet worden versterkt. Maar dat moet dan wel in Europees verband gebeuren. De prijs van komkommers, paprika's en tomaten is weer vrijwel op het niveau van voor de Russische boycott. Door het koude weer rijpen de groenten en het fruit minder snel. Daardoor is het aanbod op de veilingen lager en gaan de prijzen dus omhoog. Toch blijven de inkomsten voor de telers nog altijd fors achter doordat de oogsten mager zijn. In Oost-Soeburg in Zeeland heeft de politie vannacht geschoten op een man die met vier anderen een huis was binnengedrongen. Ze sloegen op de vlucht toen agenten bij het huis aankwamen, waarna de politie ze met gerichte schoten probeerde te stoppen. Drie mensen werden aangehouden, twee zijn er nog spoorloos. Waarom de politie gericht heeft geschoten is niet duidelijk. Mogelijk waren de mannen gewapend. Eerder op die avond was de groep betrokken bij een vechtpartij. Het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af en er trekken buien over het land. Vanmiddag mogelijk met hagel, forse regenval en onweer. Het is een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Tradition bakker van de ANWB. Er staan files op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Volendam en Nieuwendam. Twee kilometer door werkzaamheden. Na een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Ridderkerk. Drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht... En na een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum, bij het Lunette 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers.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 Is zin in ZFM ZFM met nu Goedemorgen, antwoord. I'm sitting in a railway station, got a ticket for my destination.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 Het is zaterdag 23 augustus en het is nu zonnig. Nog dat wel. Dat is wel, wel heel lekker. Wij uh, beginnen weer aan een leuk programma. Wij zitten in Hotel Hoogland en benodigen iedereen uit die dat leuk vindt om hier een kopje koffie te komen drinken en bij de uitzending aanwezig te zijn. De koffie die wordt vandaag geschonken door Henny van der Leden. De techniek is in handen van Sander Doudij. De redactie was deze week van Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de presentatie vandaag is van Gerry Rutte. En Irene de Jager. Precies. En we gaan even kijken welke onderwerpen we vandaag hebben. Ja, wij beginnen... Uh... Uh, met de topthuiszorg. En aangeschoven is al Shanti Heijnen van de topthuiszorg. Daarna hebben we de uh, Jan hilko Dietz uh, van de open dag uh, scouting. De Buffalo's is ook vandaag, hè, uh, open dag. En wij eindigen het eerste uur met Casco Land 2014 met Roel Schoenmakers. En dat gaat onder andere over het verfraaien van het Venemaplein. Precies. Waar allerlei tests. Uh, nou, dan gehouden. hebben we een uh, kleine onderbreking van het nieuws en reclame. En dan daarna gaan we praten over de mailoverlast. Dat doen we met Peter den Boer. En dan gaan we waarschijnlijk tegelijkertijd praten met Ruud Luns. Dat is de boswachter van natuurmonumenten. En dat is over de natuurbrug Zand, Zandpoort. Die al volop in gebruik is. En dan ook een klein beetje daarbij uh, praten we met Hubert Habers over de jeugdsportpas. En dan hebben we een beetje een ingelaste ja. uitzending. Dat zal niet zo lang duren, maar het is wel heel belangrijk voor ons, namelijk uh, de presentatie van onze nieuwe voorzitter, de nieuwe voorzitter van ZFM. Maar goed, we beginnen nu met uh, top thuiszorg, Chanti uh, Heiner. Ja, Goedemorgen, klopt. welkom. Goedemorgen, dankjewel. Ja. Vertel eens wat over jezelf en over je bedrijf. Over mezelf. Uh, ik ben Shanti Heiner. Ik ben geboren en getogen hier in Zandvoort. Uh, ik heb eerst uh, heel veel verschillende studies gedaan. Ik heb eerst economie gestudeerd. En toen wilde ik eigenlijk toch iets meer met mensen gaan doen. Toen heb ik een jaar maatschappelijk werk gestudeerd. En toch uiteindelijk wel tot de conclusie gekomen om verpleegkunde te gaan doen. Mijn moeder is 12,5 jaar geleden tot thuiszorg begonnen hier in Zandvoort. Ze had eerst bij alle grote thuiszorg gewerkt en in het verzorgingstehuis. En ze vond eigenlijk dat het beter kon, uh, richting de cliënt toe. Maar ook voor de verzorgende verpleegkundige zelf. om wat meer tijd en aandacht te besteden aan de cliënt. Dat zijn toch eigenlijk wel de leuke dingen van het vak. En uh, toen is ze het zelf gaan proberen hier in Zandvoort. En dat is eigenlijk heel goed uitgepakt. En sinds twee jaar. Uh, begeleid zijn we er nu in, zodat ik het over kan nemen. En eigenlijk het laatste jaar gaat alles al via mij. En staat zij achter mij mee te kijken over mijn schouder heen, hoe ik het doe. En soms in te grijpen als zij denkt dat iets anders moet. En alle verpleegkundige handelingen gaan nog steeds via haar. Nou werk ik zelf in de thuiszorg, ik werk in de wijkverpleging. Wat, is nou, wat maakt jullie anders dan bijvoorbeeld jullie collega's? Wij zetten geen tijden aan bijvoorbeeld wassen. Als iemand in de, het grote thuiszorg is het zo dat wassen bijvoorbeeld 20 minuten is en dat is het. Wij komen overal minimaal een uur. Zodat we echt rustig de tijd hebben voor iemand. En als iemand zich bijvoorbeeld een keertje niet goed voelt, dat het wat langzamer aan kan. We hebben overal altijd vaste tijden. Als we zeggen dat we ergens om negen uur komen, dan zijn we er ook echt om negen uur. Mocht er iets gebeuren, dan wordt iemand natuurlijk opgebeld. De tijden gaan altijd in overleg met de cliënt. Het wordt allemaal aangepast uh, zoveel mogelijk naar de cliënt toe, zodat die zoveel mogelijk uh, zijn eigen levensstijl kan behouden. Vaak is het zo dat mensen bang zijn dat als ze verpleging of thuiszorg nodig hebben... dat de hele uh, dag wordt overgenomen. Wij proberen dat zoveel mogelijk te beperken. En wij werken echt in kleine teams. Uh, iedereen heeft zijn diploma's, iedereen is uh, gecertificeerd voor wat hij doet... En mensen zien dus elke week twee of drie verschillende gezichten, maar wel elke week dezelfde gezichten. Ja. En ja, maar dat maar vinden we ook heel belangrijk voor iemand. Maar wat ik even niet goed begrijp, ik, bedoel, ik, ik leg je net uit, ik werk ook in de thuiszorg. Uh, wij hebben zo, ik werk dan bij een grote organisatie, wij hebben beperkte tijd bij onze cliënten. Maar dat is ingegeven door het feit dat er niet meer betaald wordt. Hè? Ja. Je krijgt een bedrag. Er wordt een bedrag ingekocht. En nou daarmee moet je het dus doen. Ja. En daarmee moet je dus ook al je cliënten, zeg maar, bedienen. Hoe komt het dat jullie dat dan wel kunnen met een uur bij een cliënt blijven? Omdat ons een uur lang en lager is dan bij de Grote Thuiszorg. Wat, wat, jullie, wat, wat jullie... wij voor een uur zorg vragen, is minder dan. Wat de grote thuis is. Dus jullie vragen. minder overheid hebben? Jullie hebben minder ja, kosten? Ja, wij hebben helemaal geen kosten. Nee. Want wij, mijn moeder werkt vanuit huis uit. En ik werk nu vanuit haar huis uit. Dus we hebben geen gebouw. Uh, ja, we hebben altijd geprobeerd zo min mogelijk reclame te maken. eigenlijk Om mensen meer naar ons toe te laten komen. De laatste jaren wat meer. Omdat natuurlijk met de zorg en de overgangen loopt het allemaal wat stroever. Ik denk dat mensen een beetje bang zijn om te gaan kijken. En als we via de huisarts... Uh, iemand toegewezen krijgt, denk ze, nou prima, dan heb ik in ieder geval iets. Terwijl mensen zelf vaak niet weten dat ze zelf ook uh, kunnen gaan kijken en kunnen gaan zoeken wat het beste bij hun aansluit. Z zijn er veel uh, organisaties hier in Zandvoort? In Zandvoort, uh, nou er zijn natuurlijk een paar grote, zoals Amie en Zorgbalans. En er is nog één kleiner bureau, en wij dan. Maar dat ene kleine bureau, dat is er nog niet zo heel erg lang. En wij zijn natuurlijk al twaalf en half jaar. Daar blijft het nu bij in Zandvoort. Qua verpleging en, en uh, verzorging. Er zijn nog wel een paar bureaus die alleen huishouding doen. Maar qua verpleging en verzorging is, is dat het wel echt. Hoe, hoe komen jullie dan aan je cliënten? Want ik, ik, ik weet dat... De meeste cliënten die dus bij de, andere, bij de grote aanbieders komen, dat gaat via, via de, de huisarts. huisarts ja. De huisarts die, die zegt van nou, die, die, die persoon past het beste bij, bij die organisatie. Maar hoe, hoe komen jullie aan je cliënten? Want dat lijkt me hartstikke lastig. Het ja, is ook wel heel erg lastig, vooral nu. Uh, vroeger was het vooral mond-op-mond -mond, uh, reclame, want Sants is natuurlijk een klein dorp. En niet iedereen die wij in, in zorg hebben is, kan niks meer. Dus mensen gaan ook het dorp in en vertellen over hoe zij het uh, ervaren met ons. Zo kregen wij vaak onze cliënten of, of gewoon vrienden, van, of kennissen van ons uh, die dan hun ouders uh, aanbevolen bij ons. Dus uh, zo kregen wij onze cliënten. Ook wel via het ziekenhuis staan we ook op de lijst uh, dat mensen bij ons kunnen komen. En Heel sporadisch bij de huisartsen. Ja. Maar we zijn zo klein, we hebben nu uh, tien cliënten. Nu kunnen we er wel een paar bij hebben, maar we zijn eigenlijk zo klein dat als wij als de huisartsen alles naar ons toe zouden sturen, dan zou de essentie van het bedrijf zou wegvallen. Ja. De, de echte. Ja. Weet je, dan ga je toch doen van nou laat ik die daar nog maar tussen En dat willen ja. we gewoon echt niet. We en we willen gewoon niet. Echt wat bied, echt je, de wat bied je dan de, de mensen die bij je werken? Hè? Die, die, hoe, hoe werkt dat? Bieden, bied je die een, een vaste. Tijden aan, want ja, die, die, als het wat minder gaat, dan, dan komen die natuurlijk ook uh, aan minder Klop, werk. De mensen die bij ons werken, dat zijn zzp'ers. Dus uh, ja, die hebben dus geen vast contract. En het risico van in de zorg werken is natuurlijk dat er iemand kan overlijden... of dat er geen nieuwe cliënten bij komen, of ja. dat dat even wat minder wordt. Uh, over het algemeen hebben wij uh, wel wat oudere mensen bij ons werken. Ik ben echt de jongste... En uh, eigenlijk alles ligt boven de 50 plus. Dat wilde mijn moeder graag. Dat zijn mensen met wat meer ervaring. Dus uh, die vinden het wel fijn. Een twee uurtjes in de ochtend en dan soms nog een uurtje s'avonds. Dat vinden die mensen lekker. Dus uh, zo, zo werken wij eigenlijk met, uh, met de mensen die bij ons werken. En en hoe, als in... hoe zie je de toekomst? Ik bedoel, wat, moet dat, want je, je zegt de essentie van het bedrijf gaat weg wanneer het te groot wordt. Dus waar, waar leg je dan de grens? Hoe Hoe, hoe bepaal je dat? Hoe, Doe je dat door te zeggen van nou, we willen niet zoveel meer dan zoveel cliënten hebben? Of zeg je van nou, we willen niet meer dan zoveel mensen hebben die voor ons werken? Hoe, hoe bepaal je dat? Ja, ik wil er wel iets groter worden. Ik wil wel iets groter worden. Mijn moeder is altijd heel klein gebleven. En ik ben natuurlijk een stuk jonger. Dus ik denk dat ik het wel iets groter aan kan. Uh, wat wij doen uh, op het moment dat wij merken dat het moeilijk wordt, als we een nieuwe cliënt in dienst nemen of in, in zorg nemen, en we merken dat het moeilijk wordt om een vast team erbij in te zetten, dan is het zoiets van oké, okay, dan stoppen we nu. Maar we hebben regelmatig overleg met onze werknemers van wat willen jullie werken? Willen jullie wat extra werken? Welke uren willen jullie extra werken? En zo kan je natuurlijk heel duidelijk zien of je nog iemand erbij kan nemen of niet. Ja. En ja, of er genoeg tien tijd Tien is het max zeg, op dit moment. Wat jullie nee, aan. Nee, nee, nee. Nu, nu zouden er wel makkelijk er nog twee of drie mensen bij, bij kunnen. kunnen. Ja. ja, want ik bedoel. Ja. Als ik even naar mijn eigen situatie kijk. Hè, tenminste, naar, naar mijn werksituatie. Mm -hmm. Dan heb je dus bijvoorbeeld mensen die elke dag geholpen moeten worden. Hè, die dus elke ochtend zorg nodig hebben. Ja. Ja. Als je dat dan bij elkaar telt, dan, dan je hebt een aantal. Je hebt niet zo heel veel mensen waar je mee zeg maar samenwerkt. Dan, mm -hmm. Ja, dat is toch wel een beperkt. Uh... Nou, we, we hebben nu een, een groep van 25 uh, 20 mensen die bij ons werken. Ja, ja. Dus, uh, en uh, okay. ik werk eigenlijk uh, eigenlijk onbeperkt. Okay. Ja. Maar uh, gewoon vijf dagen in de week. En ik, ik doe de hele gewoon acht uur per dag. Dus uh, eigenlijk ja. Lukt het En tot nu toe lukt dat heel goed, en het is eigenlijk nog nooit niet gelukt. Maar op het moment dat alle huisartsen iedereen door gaat sturen, dan, ja, uh, dan gaat wordt, het iets te snel. Te ja. Ja, en doe jij ook uh, of doet je moeder dat de administratie? Ja, doe je, Dat doe jij? Doe ik ook. Je, maar nou? mijn moeder uh, die doet eigenlijk dat nog. Uh, mijn moeder wil mij meer op de verzorging en de verpleging oh. richten. Maar ik weet wel, uh, ik, ik kan de administratie wel doen, laat ik het zo zeggen. Dus ik, ik, kan, ik zou het hele bedrijf op mezelf kunnen runnen. Ik ben in juni, uh, ben ik, ge, ik doe de opleiding verpleegkunde. En in juni heb ik mijn certificaat gehad dat ik alle verpleegkundige, verpleegtechnische handelingen mag doen. Uh, dus die mag ik doen. Dus ik zou het eigenlijk heel mooi in mijn eentje kunnen. Maar ik vind het wel fijn dat, ze, dat je er nog iemand iets... op, op de achtergrond ja, hebt. Hè? Ik kan er altijd even op terugvallen. En ja, ja. Ik ben natuurlijk nog vrij jong. Dus soms wordt het mij ook wel een beetje van: Oh, wat moet ik doen? Ik snap het nog niet. En dan is zij er en zegt ze: rustig. Het komt allemaal goed. Ik, ha ik neem het even van je over. En dan, uh... Zijn het dan mensen met een PGB? Die dus ja. allemaal een PGB Wij hebben? Wij hebben nu een PGB. Wij werken met het PGB. Hm. Ja, precies. En dat, dat, met... Daar zit het verschil natuurlijk ja. ook in. Hè? Want ja. dat is natuurlijk het, het verschil met de grote organisaties. Die kopen zeg maar zorg in bij een uh, grote uh, partner. Hè, bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij mensen of bij een andere ziekenkostenverzekering. Ja. En dan moeten zij zich daar dus aan houden. En met een PGB is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, mogen mensen het zelf beslissen. Mogen ze zelf beslissen wat ze, wat ze doen. Ja. Ja, dat, natuurlijk dat gaat het van. ook in de toekomst worden, denk ik. Hè? Wel, denk ik. ik weet of het denk... niet. Dat is de vraag. Ik, uh, Kijk, iedereen wil natuurlijk het allemaal wel beter doen, maar het moet ook allemaal met minder geld. Dus het wordt ja. toch steeds lastiger. Wil uh, dat ja, merk ik natuurlijk ja, ook. Ja, al. en de mensen worden ouder natuurlijk ja, ook. Mensen dus worden ouder. Ook, ja. Uh, ja, de ja, de er zijn waar... steeds meer mensen die thuis blijven. Hè? Dus die, ja, die ja, ze willen, ze ze ook, willen bezuinigen, maar wel meer mensen thuis houden. Dus ja. het is een hele ingewikkelde situatie. Ja, ja, ja. Ja, nou goed, we hadden het net voordat we de uitzending inging al even over de gemeente. Dat die met die WMO natuurlijk aan de slag moet. Omdat zij de zorg straks moeten gaan ja. verdelen, ja, om het klopt. maar zo te zeggen. Dus dat wordt nog wel een leuke uitdaging voor de gemeente om daarmee dat goed uit ook, de voeten ja. te komen. Dus, maar goed, dat is een, een zorg ja, en ja. een, een ding van later. Nou ja, leuk, leuk om, om een keer een, een andere... ...partij te horen als... Uh, de, ...de eigen ja. partij. Ja. En uh, ja, jullie doen het anders inderdaad. Hè? Dat is een heel andere insteek. Uh, Klopt. En uh, ja, zolang dat werkt... Uh, ...en ja, jullie zijn goed. er blij mee... ...en de mensen zijn er blij mee, prima. Ja, dat is het belangrijkste. Dat Mensen moeten er blij mee en zijn. En dat jij het zelf ook nog leuk vindt natuurlijk. Ook ja, doen, het he? is voor mij een hele grote uitdaging... ...op zo'n jonge ja. leeftijd. Uh, uh -huh. Ik vind het leuk om te doen. Ik hou wel van een uitdaging. En dus ik ik... Ben, wil je nog iets veranderen? Of zeg je nog van nou... Daar zou ik mijn ei wel in kwijt willen? Zou ik iets willen veranderen? Nee. Op dit moment denk ik niet. Ik denk dat het op dit moment een, een groot genoegen uitdaging voor mij is om het, om het zo te doen. En misschien als het dan helemaal op rolletjes loopt zoals mijn moeder het zou willen. Dan zou ik misschien een beetje mijn eigen slag erin gooien. Maar wat ik precies zou willen doen, dat zou ik... Uh... Maar wat is dan anders dan van wat, wat je moeder wil en wat, wat jij uh, zeg maar, uh, nu doet... Daar ben ik nog niet helemaal over uit, eigenlijk. <laughs> dat is lastig. Ik, ik kreeg laatst toevallig keer iemand een vrijwilliger. En dat zou ik misschien, als, als het allemaal loopt... dan wat meer vrijwilligers aannemen om... Kijk, weet je, er is tijd, maar er is niet onbeperkt tijd... om nee. met mensen een dag weg te gaan. En misschien is het dan wel leuk, als het allemaal op rollies loopt... om een groep vrijwilligers aan te nemen. En dan te zeggen van... Uh, nou, neem eens uh, mee naar het dorp. Ga gezellig een kopje koffie drinken in het dorp. Ik denk dat dat voor... Uh, dat dat ook in de lijn ligt van wat de regering ja. wil, zometeen vrijwilligers. Ja, ja. die vrijwilligers die zijn er natuurlijk ook wel heel veel. Hè? Bij Pluspunt ja. heb je natuurlijk heel veel mensen die daar. Uh... Klopt. Als vrijwilliger werken en dan met diverse mensen uit het dorp. Uh... Ja, maar ik denk dat het makkelijker is als de lijn ligt in je eigen bedrijf met vrijwilligers. Dat mensen het dan sneller doen. Want heel veel mensen hebben zoiets van, moet ik helemaal naar pluspunt toe. Of dan moet ik eerst helemaal bellen. En als ik, als ik daar ja. al thuis kom, iemand ja. te verzorgen en zegt van... Nou, zal ik ja, vanmiddag eens iemand regelen van ons bedrijf die langskomt? Ja. Dan denk ik zo meteen van, nou... Ja. Doe, doe dan maar een keer. Nou, ik zou zeggen doe een oproep uh, bij deze voor uh, vrijwilligers. Nou, vrijwilligers mogen zich aanmelden. U kunt uh, een e-mail vinden op onze website www.stopthuiszorg.nl Nou, ja. lijkt me die goed, weet. Dan. Nou. Ja. Ja, Je <laughs> goed. weet maar nooit. Misschien is er wel iemand die zegt van ik heb nog wel wat tijd over en ik uh, kan dat nuttig uh, ja. besteden. Ja, ik kan dus, uh, zich melden. Met, uh, met nou. Ja. Leuk. Als ja, je leuk verder uh, niets meer hebt om uh, nog extra te bellen... Dan, nee, ik zou het niet uh, weten. Ik vond het dan wil ik je leuk. bedanken. Dank ja, dank u wel. Om, uh, dat je geweest ja. bent en dat je hebt willen uitleggen... een klein beetje hoe het bij jullie werkt. Ja. En uh, we gaan naar uh, een muziekje luisteren. En uh, wat gaan wij luisteren? The Lady in Red van Christenburg. I've never seen you looking so lovely as you did tonight I've never seen you shine so bright mm -hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance They're looking for a little Yeah. Mm -hmm. Jan Heelko Dietz van de Buffalo's, Scouting groep de Buffalo's, zit voor ons. Want vandaag is het de open dag van de ja. Buffalo's op het Raadhuisplein. Ja, klopt. Ja. Vertel ons wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, we zijn van 10 tot 5 staan wij op het Raadhuisplein. Vlak voor het bordes prominente plaats. We zijn eigenlijk niet te missen. En wat we daar eigenlijk willen laten zien is, in plaats van dat iedereen naar ons toe moet komen, naar ons terrein, wat, uh, wat eigenlijk bij de hockeyvelden zit, Duintjesveldweg, nou, dat is vrij lastig te vinden en men loopt daar niet zo snel langs, hadden wij het idee van, nou, dan komen wij naar de mensen toe. Oh, okay. We maken onszelf zichtbaar. En vandaar dat we op het uh, Raadhuisplein staan. Daar hebben we een, uh, een mooi uh, pionierobject. We gaan gelijk in de scoutingtermen. Maar dan moet je denken aan hout en taal. En dat wordt dan een combinatie, wordt dat dan een, een in dit geval een, een, een soort informatiestent hebben we op die manier gemaakt. En daar kan iedereen langs voor informatie. Dus een minuutje langs wandelen is mogelijk. Maar we doen natuurlijk ook wat meer, want voor de kinderen hebben we ook wat, wat activiteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld, uh, kan bijvoorbeeld brood gebakken worden. En dan krijgt iemand een, een mooie lange houten stok en daar wordt de deeg omheen gedraaid. Oh, ja, dat is... En dan ja, dat is... uh, een mooi vuurtje, want uh, ook dat uh, hebben we op het uh, Raadhuisplein uh, nu uh, lekker branden, lekker warm vuurtje. Oh, dat mag, dat mag? Dat mag, ja hoor, ja, ja, zolang we het allemaal volgens de veiligheidsnormen doen okay. en een brandblusser daarnaast, komt het helemaal in orde. Dus daar kan men uh, heerlijk een, een, een broodje bakken. En mocht dat te lang duren, dan kan je ook altijd nog even een marshmallow maken. Dus oh, met een, lekker, ja. een koekje lekker ertussen. Dus dat, uh, dat is heerlijk. Uh, maar we doen ook wat oude uh, wat, wat ouderwetse, uh, ouderwetse dingen, maar ook nieuwe wetse. We doen uh, knopen maken. Dus uh, je leert daar de platte knoop, maar oh, ja. ook uh, de mastworp. Bekende ja. ja, uh, knopen. Ja, schootsteek, ja. al dat soort knopen die eigenlijk heel veel mensen niet meer kennen, maar nog echt heel erg goed van pas komen. Dat, dat is heel leuk om te zien dat, dat kinderen dan, dat nu ook gebruiken... Voor, voor hun schooltas, om hun schooltas dicht te knopen. Hè, die lange oh. touwtjes allemaal bij elkaar te binden. <lacht> heel praktisch, dus dat kun je daar eigenlijk in een ja, paar minuten leren. Een beetje, kijk, ik snap dat op een boot, hè, daar moet je ja, knopen leren ja, kennen. Want daar zijn echt hele nuttige hè, de acht en nou, fijn, die, die knopen. Maar wat dan zeg maar, het nut is bij de scouting, heb ik me dan wel eens afgevraagd... waarom moeten ze al die knopen leren kennen? Nou, het is eigenlijk heel praktisch, want als je erachter achterkomt wat je met knopen kan doen. Bijvoorbeeld als je een heel lange touw hebt... dan leer je hoe je een touw kan inkorten. Dat is altijd heel praktisch, want soms moet je iets verslepen of iets. en dan heb je een touw van vijf meter. Nou, dan leer je een bepaalde knopen. dan kan je er drie meter of twee meter van maken. En ook weer losmaken. Makkelijk. En ook weer losmaken, ja. ja dat is altijd de truc, hè? Er zijn speciale knopen die we, die we uiteraard ook kunnen, aan de mensen kunnen leren. waarmee je eigenlijk hele zware objecten op kan tillen. en dan is de trekrichting is één kant. en als je hem vanaf de andere kant aan het touw trekt, dan trek je in één keer de knoop eruit. Nou, voor mensen die last van hun handen hebben, is dat heel praktisch. Heel nuttig, hè? He? Heel is, uh, nuttig, ja. Nou, we leren ook hoe ze veters moeten Strikken, daar gaan we vanuit dat oh. de meeste mensen dat weten. Maar ja. zelfs daar zijn al trucjes voor hoe je dat net even wat makkelijker kan doen. Ja. Het ja. knoop is, is, we denken dat het heel ouderwets is, maar we gebruiken het nog steeds. Okay, ja. Het is zo praktisch. Ja, ja. En die open dag is nu vandaag ook om nieuwe leden te werven. Is dat ook de achterliggende gedachte? Ja, klopt, klopt. Dat is wel ons uh, het belangrijkste doel wat we, wat we willen doen. We zijn een, uh, uh, niet een hele grote groep. We hebben inmiddels uh, hebben 60 leden. Dat is al jaren stabiel. Uh, maar dat is voor een scoutinggroep is dat eigenlijk aan de kleine kant. Dus we willen heel graag groeien. En uh, da, ja, we hebben de ruimte, we hebben de leiding uh, om, dat te, om dat te kunnen. Uh, iedereen is uh, bij ons uh, Gecertificeerd binnen scouting uh, voor, uh, voor de speltak waar ze, uh, waar ze leiding aan geven. En wij hanteren eigenlijk groepen. We hebben uh, de jongste groep van, uh, van 5 tot en met uh, 7, dat zijn de bevers. Dan krijgen we de groep 7 tot en met 11, dat zijn de welpen. De groep van 11 tot met 15-jarigen zijn de scouts. En dan 15 tot 18, dat zijn de explorers. En zo heeft iedere groep... Mensen denken nog wel eens van... Ja, mijn kind van 6, komt die dan bij een 18-jarige? Nou, dat, is natuurlijk, dat, dat, dat klinkt niet met elkaar. Dus wat we altijd, vandaar dat de groepen zijn... En dan bekijken we hoe het kind binnen de groep gaat. En soms merken we dat een kind wat volwassener is. Nou, dan gaan we daarmee schuiven. Dan merken we van, nou, die is wat volwassener op zijn zesde. En dan komt hij bij de groep waar hij het beste bij past. Ja. En per groep leren ze uh, allerlei nieuwe dingen. Bijvoorbeeld de, de bevers, de jongste groep. Die gaan niet gelijk torens bouwen van drie meter. Dat beginnen we dus met het veten strikken. En de explorers, tot acht, wat dan 15 uh, tot en met 18 is. Ja, die gaan weer de grote av avonturen, die gaan raften in de Benelux, uh, die, gaan, uh, die gaan echt hoge torens van, nou ja, er zijn wel eens torens van 70, 80 meter hoog van hout gebouwd. Dus het kan allemaal. Want uh, jullie kunnen ook ingezet worden bij calamiteiten, hè? Dat is natuurlijk ook een beetje ja, ja, we, ja, nou, wat, wat je bij scouting ziet is dat uh, we ook wel eens verzoeken krijgen om uh, ergens hand- en spandiensten te verlenen. Nou, dat, uh, dat is voor ons altijd een goede promotie om, uh, om het zelf zichtbaar te maken. Ja. En wij doen daar graag aan mee met, uh, uh, de nieuwjaarsreceptie hebben bijvoorbeeld de gemeente geholpen in het verleden met, met mensen begeleiden. We hebben in het centrum nog wel met, met activiteiten meegeholpen. Zolex race, de zeepkisten race hebben we onze hand- en spandiensten aanverleend. En dat doen we eigenlijk altijd uh, uh, kosteloos, omdat we dan zelf uh, onszelf een beetje in de pixel kunnen zetten. En of voor een, een kleine uh, vergoeding, uh, omdat dat dan naar, direct naar de groep toe gaat en naar de leden toe. Ja. En daar kunnen we dan weer materiaal voor aanschaffen of ja. activiteiten voor, uh, voor doen. Ja. Ja. Wat voor uh, kinderen uh, komen er zich bij jullie aanmelden? Want ik, ik zou me zo kunnen voorstellen dat uh, kinderen die uh, driehoogachter uh, wonen in een flat... Uh, dat die misschien meer behoefte hebben om buiten te zijn en om buiten activiteiten te hebben... dan iemand die al in een leuk huis bij de duinen woont, om maar even ja. het verschil te noemen. Merken jullie dat ook? Dat dat ook echt wel... Uh... Ja, wij, wij, wij merken wel dat een bepaalde doelgroep bij ons uh, terechtkomt En dat zijn inderdaad uh, de mensen die vaak wat minder ruimte hebben. Dus dan kunnen de kinderen ook in een veilige omgeving wat meer de ruimte opzoeken. Maar het is het is absoluut voor iedereen. Het, want uh, mensen vragen dan was: nou, waarom draag je nog een uniform? Want uh. De luisteraars kunnen niet zien, maar ik zit hier natuurlijk in vol ornaat. Ja, ja, ja. um, en de reden waarom dat is, omdat als een uniform draagt... kun je niet zien of iemand rijk is of die arm is. Iedereen dus is gelijk. gelijk. Ja. He, daar staat uniform ook voor gelijkheid. Ja. Dat, is, dat is waar scouting nog steeds voor staat. Ja. En het uniform is natuurlijk wel... Het, het ziet er een beetje oudbollig uit. Dus wij hebben ook, uh, we hebben ook overal... en we hebben, uh, binnenkort komt er een t-shirt... zodat we toch ook een wat hippere uitstraling hebben... wat meer met de tijd meegaan. Maar dat we toch nog een scouting uniform... Is. Dat vinden wij heel belangrijk. Ik ben belangrijk. er overigens hartstikke voor, hoor. Ja. voor die uniformen. Voor mij mogen ze bij die scholen allemaal die uniformen invoeren, want dat gezeur over die dure kleding van die kinderen die elkaar plagen exact. ook, omdat toevallig Pietje het niet kan betalen om in een Levi's of in een andere dure broek te lopen. En een ander jongetje die moet een broekje aan van de HEMA of van de Sena of van elke andere. Best, en daar worden ja, ze dus mee absoluut. gepest. Ja. Dus ik zeg gewoon net als in Engeland allemaal ja. een uniform aan, ja. dan ja. Is, ja. Nou, is dat, is dat het, het zou er ja. niet inkomen. Nou ja, Scouting is natuurlijk voorstander van het uniform. En vooral ja, ja. om die ja, reden. Gelijkheid. Men, gelijkheid. Ja. En dan, uh, de kinderen hebben in ieder geval niet het idee dat er iemand voor hen staat die wat meer of wat minder nee. heeft. Ja. Nee, iedereen kan eraan meedoen. En uh, de, uh, de, uh, bijvoorbeeld Scouting is ook, wordt ook expres heel laag qua prijs gehouden. Want, uh, onze contributie, ja, dat vroeg uh, ik uh, me af, hè? want uh, je, er moet natuurlijk wel contributie betaald worden. Ja. Ik, kun je daar een indicatie van geven? Ja hoor, dat is uh, 102,5 euro. Dus dat is uh, net iets meer als 100 ja, ja. euro per jaar. En wat je daar eigenlijk voor krijgt is uh, uh, het hele jaar door uh, op zaterdag de scoutingactiviteiten. Want wij draaien... Dat is een uh, hele dag hè? Uh, dat, is, uh, dat is voor uh, de bevers zijn dat twee uur. En voor de overgroepen zijn dat over het algemeen drie uur dat we samenkomen. Okay. En dat is eigenlijk in de middag. Maar de precieze tijden, daarvoor kun, mm -hmm. kunnen de mensen het beste kijken op uh, onze website www.debuffalo's.nl of ze zoeken even op, uh, op Google naar Scouting Zandvoort. En dan krijgen ze als het goed is twee groepen. Ja. De Stella Maris, Willy Brothers en de Buffalo's. Oh, ja, ja. Nou, die andere groep is ook hartstikke leuk. Maar kijk dan vooral bij ons, de Buffalo's uiteraard. ja, ja, ja, ja, ja. ja En, en uh, ja, voor die 100 euro uh, krijgen de mensen dus gewoon iedere zaterdag uh, wordt het kind uh, aan alle kanten vermaakt met allerlei activiteiten. Uh, en ook weekendjes zitten daar vaak in en, en als het een echt iets bijzonders is dan vragen we altijd een kleine bijdrage maar voor ons is het van belang en dat, dat staat altijd voorop dat het voor iedereen te betalen is ja. dus op het moment dat iemand zelfs die 100 euro niet zou hebben voor de contributie valt daar altijd over te praten uh, worden jullie gesubsidieerd? krijgen jullie subsidie van de uh, gemeente? inmiddels niet meer, vroeger was dat wel het geval maar ja overal wordt gesneden en scouting was een van de eerste die eraan moest geloven helaas, omdat het zo'n gezonde organisatie is binnen Nederland. 120.000 ja. mensen doen aan scouting alleen al binnen Nederland. Ja. Dus van daaruit, vanuit dat oogpunt is het een heel gezonde, gezonde organisatie. Mo Moeten jullie ook iets met uh, sponsoren doen? Want ik kan me voorstellen dat uh, de materialen die jullie gebruiken dat is natuurlijk ook kostbaar. Het hout, het touwen. Uh, hebben jullie daar sponsoren voor? Zijn er ook, um, uh... Wij hebben ervoor gekozen om uh, op het moment dat we iets willen financieren, om daar zelf activiteit voor te doen. Ze dus, hebben uh, bijvoorbeeld de Jantje Beton Collecten, wat we ieder jaar doen. En op het moment dat we een zomerkamp gaan doen wat dan wat meer kost, probeer daar altijd een activiteit voor te bedenken waarmee geld opgehaald kan worden dat is een andere manier om ook eigenlijk geld bij elkaar te krijgen. En van daaruit zien we ook wel dat er ook wel gesponsord wordt. Ja. En in de groeien in zo'n groep ook? Zegt dat je van Bever word je explorer? Gebeurt ja. dat vaak? Dat nou, je, je dus in de groep blijft? Ja, je ja. ziet eigenlijk twee, twee type mensen. Dat zijn de, de leden die een jaar blijven en dan, of twee jaar en dan eigenlijk weer een andere spanningsveld gaan zoeken. En de andere leden zijn degene die op zesjarige leeftijd beginnen en nog steeds uh, bij de groep Actief zitten. Zijn, ja. Daar ben ik er een van. Ik ben begonnen als bever en ik ben nu nog steeds uh, ik ben nu, uh, uh, secretaris binnen de groep. Uh, en, uh, je hebt je hart letterlijk verloren daar uh, bij de scouting. Ja, ja je, je, het is, je kan er niet omheen. Dat is, uh, je, je, of het grijpt je uh, en dan, dan blijf ja, je eigenlijk we altijd We hadden bij. het er net over, even in de pauze, dat jullie waren naar Bosnië en Kroatië geweest. Ja, klopt. Uh, was dat uh, ter ere van, wat was dat? Uh, dat is uh, uh, ons st uh, jaarlijkse stamkamp. We hebben namelijk ook een leeftijdsgroep 18 plus. En dat zijn de leden die inderdaad als kleinkind be zijn begonnen en op een gegeven moment op een 18e uh, niet meer uh, uh, meedoen met een leiding. Die hebben geen leider meer, maar toch wel scoutingactiviteiten willen doen. En de leiding valt daar onder andere onder. En ook de leden die eigenlijk zeggen van nou ik vind het gewoon leuk om iedere zaterdagavond of in ieder geval om de week bij elkaar te komen. Mm. Nou met die groep, met die mensen zijn we inderdaad naar Bosnië en Kroatië geweest. En dan ook op een scouting manier. Dus ook met tenten, kamperen. En ontmoet en, je ja, dan, dan, ja, dan anderen? Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> um, dat, dat Dat doen we wel degelijk. Ja, we hebben... Uh, we hebben drie jaar geleden uh, ook in Kroatië een kamp gehad. Daar stonden we op een scoutingterrein. Ja, en dan ontmoet je ook inderdaad uh, scouts over de hele wereld. We hebben de dit keer hebben we daar niet voor gekozen. We hebben in een afgelegen gebied gezeten uh, waar eigenlijk bijna niemand was. Um, en daar konden we gewoon heerlijk de, de, de bergen in wandelen. En we hebben daar uh, geraafd. Uh, hiken hebben we daar gedaan. Uh, maar ook wat van de cultuur opgesnoven. Dus ja, we, we proberen altijd van alle markten thuis te zijn. en alles genoeg uh, te doen. Dat absoluut. Ja. En, en een Komt één keer in dezelfde tijd voor? Uh, ja, er is een uh, wereldjambry, dat is eens in de vier jaar. Ja. Uh, daar doen wij dit keer niet aan mee. Wij doen mee aan de Harlem jamborette dat is volgend jaar. En dat is een. Je uh, je... Ja, klopt. staan. Dat is binnen de regio, is dat, dat is in uh, Halfweg spaarwouden. Uh, ja, Spa daar wordt dat, uh, wordt dat kamp gehouden en daar doen uh, zo'n 2500 uh, scouts doen daar aan mee. En dat is altijd een fantastisch evenement. Want je zou zeggen van nou ja, als je. Als je iets groots wil doen, ga je naar het buitenland. Maar dit is eigenlijk een, een geweldig internationaal kamp om de hoek. Ja, dat, dat ja, wil je niet wil laten je gaan. Meer, ja, ja, ja, precies. Maar ideaal. Goed, we gaan nu even de mensen zeggen dat ze dus naar het, het plein moeten komen. Naar het Raadhuisplein. Om bij jullie ja. te kijken. En jullie zijn er tot vijf uur uh, vanavond. Ja, men kan gewoon binnenwandelen. Al is het ja. voor een minuutje, kom even langs. Gewoon even en, proeven hoe het is om uh, bij de scouts te zijn. En, uh, absoluut, mensen. Wat er, jullie allemaal doen. En mensen kunnen daar ook informatie krijgen. Informatiefolder, daar staat alles nog. Kunnen ze op hun gemak even thuis lezen. En als ze dan een keer, uh, ze mogen sowieso drie, uh, drie keer vrijblijvend uh, uh, meedoen. Voordat ze uh, lid moeten worden. Exact, ja. ja dan nou. kunnen ze gewoon even proeven of het echt wat ja, voor absoluut. ze is. En dan kunnen ze meedoen. En dat kunnen ze allemaal bij de stand vinden op draad maar ook op de website Oké. Okay. Nou, okay. bedankt voor je Dankjewel. komst. En je Graag uitleg. gedaan. En Dank en, uh, nou, ja, uh, mensen, Het is er ook nog, dus uh, ga, ga naar even naar het We gaan ervan genieten. Klein. En ga even kijken. We uh, hebben tot vijf uur we. droog weer geboekt. Ja, dus precies, dat uh, dan dan iedereen erbij. buiten. Goed. Goed. <laughs> uh, en we gaan nu naar de uh, Moody Blues uh, Night in White Satin. Dank je wel. Ja, jullie ook. Hartstikke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 is aangeschoven Roel. Uh, Roel Schoenmakers ja. van uh, Casco Goedemorgen. Land. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, We gaan het hebben over uh, die, die prachtige bakken die er staan op het Venemaplein. Daarbovenop, die parkeergarage. Uh -huh. uh, de, toen ik ze voor het eerst zag, toen dacht ik van hm, wat hebben ze daar nu weer neergezet? Ja. Uh, ja, dat dacht ik ook, volgens ja. mij is het niet aangekondigd. Hè? Nee, er is nee, geen aankondiging geweest ja. van uh, ah. dat gaat gebeuren. En uh -huh. Ik dacht eerst dat het een onderdeel was van iets wat er op dat ogenblik in het dorp uh, was. Dacht ik, oh, nou, de caravaan. De caravaan. Ja, dus ja. Dat weekend dat was, hebben we het ja. ook toen ja. Op, op, ja, dus gepresenteerd. Dat zeggen. was mijn, uh, mijn eerste gedachte. Van, ja. nou, dat hoort bij de karavaan en dat, uh, dat is een onderdeel van hun. Maar uh, toen, keek ik, uh, toen ben ik gaan kijken en toen zag ik die bordjes erop staan dat het een soort proeftuin uh, ja. is. Ja. Uh, vertel. Nou, ik ben van een, uh, een collectief dat Kaskoland heet. En wij zijn uh, uh, ontwerpers, architecten, beeldend kunstenaars... die uh, uh, in Nederland, maar ook daarbuiten op verschillende plekken... werken aan het inrichten en ontwerpen van de openbare ruimte. Maar dan specifiek met, voor en door de gebruikers van die publieke ruimte. En dat zijn meestal de omwonenden of mensen die daar veel komen en zo. Dus zodat we bij de inrichting van de publieke ruimte... dat de gebruiker of de omwonende het gevoel heeft van... die publieke ruimte is ook van mij. Omdat ik mee heb gedacht of mee heb gedaan aan de inrichting daarvan. Dus de mensen van het plein, van het Venema-plein... zijn van tevoren allemaal ingericht ja. en die hebben het... Ja. Nou, ik moet het even iets in een, in een breder perspectief zetten. Uh, uh, Entree Zandvoort is een project wat de komende jaren aan het uitrollen is. Over toch een verbetering van de inrichting van de openbare ruimte. Tussen het station en, uh, en, en de boulevard. Daar gaan wat dingen gebeuren. Het zwembad wordt afgebroken. Daar komt wat meer ruimte erin. Uh, we hebben zitten kijken naar van hoe kunnen we het nou... Uh, uh, uh, opener en aantrekkelijker maken om van het station naar de boulevard te komen en dan niet alleen door rechts af te gaan maar misschien ook links af te gaan door de passage en over het Van Venema Plein want het Van Venema Plein is alhoewel het een hele lege, grote, open plek was toch ook een, een heel uh, een, een, een, een hele speciale plek omdat je daar uitkijkt over de zee en zo het is een heel bijzondere plek als je daar bankjes of terrasjes of wat dan ook neer zou kunnen zetten nou toch dat daar natuurlijk enorm dus koffie drinken dat zal niet altijd even handig ja, zijn. Nee, dat klopt. Maar het is natuurlijk een hele mooie plaats. Ja, ja, en waar zo, we dus de zee kan zien. Zijn dus in gesprek met uh, omwonenden al in een hele uh, vroeg stadium. En, en, die, en die zeiden van, nou ja, precies wat u zegt, als we dat nou eens iets... En, en, wat, wat kunnen downscalen? Als we dat wat, de, wat meer de menselijke maat op het plein kunnen krijgen. Dat we daar eens kunnen zitten, ontmoeten. Dat het niet zo'n hele grote open vlakte is. Dan zouden wij daar heel erg blij mee zijn. Nou, tegelijkertijd kwamen er andere opmerkingen over uh, uh, uh, openbaar groen in de zeereep. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat het toch heel moeilijk is, het is lastig om... lastig uh, om dat te houden, hè? Precies. Omdat het toch een heel specifiek klimaat is. Het is heel zout. Uh, Veel wind. Het is heel uh, uh, zand. Winter. Gevoelig en zo. Maar we wisten ook dat, dat al, al eeuwenlang wordt er in, in, in juist in die zeerepen, juist hele specifieke planten worden ge, uh, gehouden. En in de duinen zie je veel uh, uh, kaarsen en toortsen, maar uh, ook uh, van oudsher worden er eetbare planten. ...gewassen in, in de duinen gekweekt... ...zoals de bloemendalen gele... ...maar de, het duinaardappeltje... ...snijbiet is, was vroeger uh, voedsel voor het volk... ...wat tegenwoordig, wat we dan vergeten groenten noemen... ...dat begint langzaam weer terug te komen. Dus we dachten, als we nu eens kunnen kijken naar... ...niet je, je reguliere je geraniums en je viooltjes... ...om in die zeereep te zetten... ...maar iets wat specifiek ook in de zeereep kan gedijen... En toen dachten we, nou dan gaan we naar een aantal tuinen neerzetten... ...en dan gaan we eens een jaar lang eens kijken... ...van wat doet het daar wel en wat doet het daar niet in dat klimaat. En dan gaan we iedere paar weken eens even kijken van nou, dit, dit doet het dus duidelijk niet. Dan vervangen we dat eens door iets anders. En zo zijn die... is dus het idee van die testtuintuinen ja. uh, gekomen. En uh, we hebben gekozen voor een soort stoer uh, degelijk uh, uitstraling, materiaal. Ook om, om, om eigenlijk de, de geschiedenis van Zandvoort als een hardwerkende uh, vissersgemeenschap uh, ja. om dat weer terug te laten komen. Ja, ja, ja, ja. En, en, uh, um, en, en zo is het uiteindelijk voor dat materiaal gekozen dat, dat kortend staal heet, dat, dat is een staal wat, wat wij dan vinden heel mooi roestig ja, ja, ja dat is echt weer, ja. Ja, helemaal onpachtelijkheid ja. ja. ja. maar daar zijn, daar zijn ook wel weer allerlei verschillende meningen over ja. <laughs> vast wel zo het te bouwen dat ja. ze hoog oplopen naar de zeekant ja. en laag naar het zuiden ja. zodat ze zoveel mogelijk zon meekrijgen en zo weinig mogelijk last hebben van de wind en ja. zo hebben we gezien dat alles wat er te ver bovenuit steekt dat, dat verpietert gewoon. Ja, ja de, klopt. Het is klimaat. Wat ik me nu even zit af te vragen is dat, uh, je hebt natuurlijk de boulevard, hè, je hebt hm. die, die muren daar uh, waar ja. achter uh, heel veel vuil ingegooid wordt door ja. de mensen die daar zitten. Heel ja. erg jammer trouwens dat ze dat doen. Ja. Maar dat, dat zou natuurlijk ook een strook kunnen zijn die je kunt meenemen. Hopen maar daar groeit deze... al veel, hè? Daar, daar, daar groeit, groeit al veel. veel. Ja, en dan dat, dat zie ik. Juist, ja. die toortsen en die kaarsen, die staan ja. daar. Ja. Ja. En wat we proberen met die tuin is om straks een, een soort staalkaart te hebben. Want nou, dit zijn nou specifiek dingen die zouden heel goed hier kunnen werken. En dan kan je inderdaad die strook daar uh, tussen de boulevard en, en, en het duin of waar je daar naar beneden ja. gaat veel meer gaan kunnen, ja. kunnen gaan vergroenen ja. ja. zodat en, het nee. niet zo'n stenen nee. Nee. Nee. geheel blijft. En, en wat groeit nou het beste nu tot nu toe? Wat is er uitgekomen? Nou, uh, wat ik vanochtend nog zag is uh, uh, nou, wat ik net al zei uh, bloemen alleen om naar te kijken de, die kaars en die toortsen die, die, die, die zijn hartstikke mooi als ze in bloei zijn Die zijn nou weer een beetje uitgebloeid. Dat ziet er dan gelijk weer een stuk ja. minder uit. Ja. Maar uh, de snijbiet, strandbiet uh, doet het heel erg goed. Uh, kruiden zoals uh, wilde rucola, uh, oh. rozemarijn, tijm. Je hebt de uh, valse kamillen doet het heel goed. Uh, maar moet dat dan ook geoogst worden? Want dat is natuurlijk, kijk als, als je het over snijbiet hebt en je hebt het over allerlei ja. andere dingen die dan mij logisch een maaltje plukken, een maaltje plukken <laughs> ja, nou, dan, dan moet het natuurlijk wel bijgehouden en geoogst worden. Het moet in ieder geval ook bijgehouden worden, maar wij stimuleren ook mensen die er omheen wonen en zeggen van pluk wat mee en, en, en, en was het. Gebruik het. En, en gebruik het gewoon, ja. want dat zou, is natuurlijk hartstikke de leuk. De honden er niet meer achteraan. Dan, dan is het, dan is het ook natuurlijk. leuk. Ook, en dan, dan krijg je ook dan, dan als je, ja. het gevoel van ja. hey, die tuin is van ons ja. en, en ja. niet nee. uh, daar neergezet door de gemeente om... Nee het alleen maar betrokken. vervragen. Ja. Ja. Dat was eigenlijk de achterliggende ja. gedachte. Ja. En dan was dus één test. Hè? Dus de, de, de proeftuinen. En ja. dan is er nog een, uh, een toilet stond op een gegeven moment. Het ja, was dan, geen toilet. maar. Uh, er het was zijn een, soort... een aantal ja. dingen die analoog lopen. En ja. dat, dat, dat is ook uh, testen met uh, bewegwijzering. Oh dus ja, dat is ook al ophangen. Ja, ja. uh, uh, wij vinden alleen bordjes ophangen vinden wij uh, uh, uh, weer alleen maar weer een toevoeging aan, aan wat we toch al de visuele over informatie vinden van allerlei borden en dingen. Dus en daar zijn we toen ook met die karavaan mee begonnen met uh, uh, welkomstcomités van gastheren en vrouwen. Ja, ja. En, een bordje een mens. Ja. En, en, en toen hebben we specifiek ook voor dat moment van de karavaan gekozen omdat er veel mensen ja. ook van buiten Zandvoort op station aankwamen om naar die karavaan te gaan. En daar stonden we in samenwerking met de VVV hebben we dat gerealiseerd. Uh, uh, Ontvangstcomités die tegen mensen uh, welkom in Zandvoort en uh, we hopen dat u een goede dag hebt. en waar wilt u toe. En dan kan ik u misschien ergens uh, op weg wijzen. En dat werd goed, alle partijen, werd, goed, uh, werd heel ontvangen. erg positief uh, ontvangen. Dus daar zijn we nu ook met, met Lana Lemmens van de VVV uh, op aan het doorgaan. Dat we dat ook in de toekomst wat, wat meer concreet willen gaan maken. Zodat je uh, ook weer... Het gaat ook weer over die menselijke maat, maar ook over de gastvrijheid van Zandvoort en de betrokkenheid van de Zandvoorter. En dat is, dat is één van de testdingen. Uh, dan, dan hebben we... Uh, uh, een van de veel geworden klachten toen we met die tuinen bezig waren, maar ook met de bewoners... spraken en met ondernemers uit de buurt... was het wildplasprobleem. Ja, dat is heel en erg. Met ja. ik, ik zie hier staan duurzaam wildplassen. Dat vind ik wel een hele ja. mooie kreet trouwens. Ja, nou, ja. En ja. wij... Ja. <laughs> we hebben doen. bijvoorbeeld in een, een project... dat we in, in, in Amsterdam-West deden... In, in, in een wijk, de Coliquet-buurt... die bekend stond als de slechtste wijk van Nederland... Mm -hmm. was een groot probleem met... met uh, uh, uh, mensen die hun uh, uh, broodresten... en zo op straat gooiden. Je hebt een grote uh, moslimgemeenschap daar... En die die mogen eigenlijk hun brood niet in de Frans bak gooien, maar moeten het teruggeven aan de natuur, omdat het aardig, heilig is. Ja. En die gooiden het op straat voor de duiven. Maar daar kwamen heel veel ratten op af. Dus op een gegeven moment werd dat echt een heel groot probleem. Dus zijn we centraal, hebben we centraal voorgesteld het brood op te gaan halen in broodcontainers. En we hebben een broodvergister geïnstalleerd. En dat is een, een biovergister. Dus daar gaat oud brood in. Bacteriën zetten dat om in biogas. En op dat biogas uh, uh, runt nu een, een buurtbakkerij en een buurtrestaurant. Een soort een negatief ja. ding. Dus die overlast die van positief. het brood. Hebben we geprobeerd iets positiefs te doen. Nou, dat trok heel veel media aandacht. Nationale kranten. Maar ook lokaal. Radio en tv. Kwamen daarop af. En opeens was die buurt met dat slechte imago. Kwam als heel positief naar voren. Ja. Ja. Zo hebben we ook gedacht. Om dat met dat Venema plein. Met dat probleem met dat wilplassen. Ja. Om, dat, eh, om daar naar een constructievere oplossing te vinden. Je kan van de ene kant. Wat, wat veel buurtbewoners zeggen. Harder optreden hogere boetes handhaven, uitdelen. Handhaven. handhaven. Maar wat je ook moet doen als gemeente, denk ik, als je ziet dat daar zo'n behoefte is aan om te plassen, is dat op een betere manier faciliteren. Nou, zo was ik in gesprek met Ecotoilet, en die, die verwezen me naar Wageningen, naar de universiteit daar, en daar zei iemand van, en dat doen ze in Amsterdam ook al bij Waternet, het terugwinnen van fosfaat uit urine. Fosfaat is een, is een kunststof die we de afgelopen 20, 30 jaar veel hebben gebruikt op het land, en die die voorraad daarvan is, is eindig. Dus op een of andere manier wil uh, Waternet gaan kijken. Hoe kunnen we uit ons afvalwater. Waaronder ook uh, toiletwater. Die uh, fosfaten terug gaan winnen. En daar hebben ze al een hele grote installatie voor gebouwd in Amsterdam. En langzaam winnen ze die fosfaten terug. En, en, en kunnen ze die weer hergebruiken. Dus dat is dat duurzaamheidsaspect. Uh, en toen zei iemand van Wageningen. Van, oh jullie doen dat project in, in Zandvoort. Dan zit je aan zee. Wat er nou is met dat fosfaat. Dat moet binden met magnesium. En dan wordt het struviet En dan heb je die mes. En als er nou ergens veel magnesium in zit... dan is het zeewater. Dus toen was 1 en 1 2, En toen was van... nou, als je dan urine met zeewater mengt... dan kan je dat struviet eruit winnen. Dus toen dachten we van... nou, als we nou dat, dat, dat wildplasprobleem kunnen aankaarten... en misschien een eerste stap naar een oplossing kunnen maken... door dat... Tot de urine in te zamelen in een tank. Dat moet sowieso op het van Venema Plein, want er is geen uh, ja, waterleiding. Is niks, ja. En als we een installatie bouwen, dat we dat mengen regelmatig met zeewater en daar struviet uithalen, kunnen we die testtuinen daarmee uh, uh, bemesten. Dus nou, dat is ja. een, een traject wat wat langer <lacht> gaat ja. uitrollen, maar reacties het waren heel Het idee is helemaal goed. Ja. En ook uh, uh, uh, de gemeente, die zei van nou, dat vinden we hartstikke leuk als we zo'n duurzaamheidssignaal kunnen geven, dat we dus een negatief fenomeen kunnen. Omdraaien ja. en iets positiefs en daarmee ook Zandvoort kunnen, ja, op de kaart kunnen zetten als een gemeente die probeert op een constructieve, positieve manier met die problemen om te gaan. Nou, toen kwam het, het praktische gedeelte dat we dus op een tank eigenlijk van eco-toilet ja. een toilet moesten bouwen, want hoe gingen we dat anders doen? En uh, we zijn ook weer in gesprek met buurtbewoners, zijn we gaan zeggen van nou ja, we willen eigenlijk een soort, uh, ja, uh, je moet op die, op die container. En dat betekent dat je eigenlijk op een hoog punt staat. En dat is natuurlijk heel zichtbaar. En uh, ja, kunnen we daar uh, eens over gaan denken dat we daar een vorm voor krijgen? Nou, in eerste instantie was, was iedereen van... Nou, we zijn heel benieuwd en zo. En toen het ding eindelijk uh, uh, was het ontwerp... Was er toch wel uh, wat... Uh, uh, uh, uh, waren er wat bedenkingen... Omdat je toch naar plassende mannen staat te kijken. Ja. En... Uh, uh, uh, nou is dat natuurlijk een ding wat daar rondom het Venemaplein ja, je al gebeurt. Dus wij hoopten eigenlijk dat we dat op zo'n manier konden uh, inkleden vormgeven. Dat, dat dat heel centraal zou gaan gebeuren. En dat dat op al die hoekjes en achter die auto's de druk zou verlichten. Uh, hij stond van, ook wel heel erg ja. stond in het in midden. Ja. Ja, nou, hij <laughs> was, was, was eerst gepland om op het Van Venema Plein te zetten en samen met de, de vereniging van eigenaren van de, van de garage en de omwonenden was er eerst uh, uh, uh, wa, wa, wa, wa, veel uh, uh, opmerkingen en, en bedenkingen over. Uh, we hebben proberen uit te leggen dat we het wilden gaan uitproberen en als we nou, wij dachten als we nu in juli en augustus dat eens gaan aanzien en eens kijken of dan dat wildplasprobleem op die andere andere plekken uh, uh, minder, uh, wordt. minder ja. wordt. En eigenlijk zijn we toen uh, met de omwonenden van het Van Venemaplein en die en die vereniging van eigenaar van die parkeergarage uh, tot de conclusie komen. Nou, we gaan, we gaan het een aantal weken aanzien. Ja. Toen wilden we hem plaatsen. Toen was het toch weer van ja, maar moet die nou wel dan op dat plein? En toen in samenwerking, in samenspraak met de gemeente en en en de omwonenden uh, hebben we hem toen op de Boulevard geplaatst. Maar ja, dat was nog steeds dat geen was een goede Ik dacht dat het een uitkijktoren was ook. <laughs> ja, ja, er waren, waren maar veel maar meningen niet. over wat het nou precies was. Ja, ja, ja. dus dat nee. hebben we ook in een paar fases hebben we die, die functie ervan. Wat ja. duidelijker willen maken, maar het bleek toch ook dat de mensen in die palace flat ja, er gewoon in kijken. Dus na, na een week dat die stond, stonden, zo hebben we toen besloten. van nou, want dit is, dit is dit toch uh, geen goede uh, oplossing. Nu is die weggehaald uh -huh. en uh, de komende weken gaan we weer in gesprek met... Uh, Hanco Hend, de nieuwe wethouder hier in Zandvoort. Die wil toch, gaan toch daar op dat ja, ja, duurzaamheid. Ja, want er wordt ja. veel wildplassers zijn. Ja. Ja, echt, dus, maar ja, het ja. moet gewoon een andere vorm krijgen. Ja. En uh, dat weet ik nu ook nog niet precies. Helemaal wat dat gaat worden. Maar, uh, uh, daar wordt over nagedacht. Hm. Ja. Hm. ja, precies. Nou, er ja, ja. Ja. waren ook zitplekken daarbij. Uh, ja, wel, we dat proberen. Dat vond ik ook wel heel mooi Ja, leuk. Wat internationaal placemaking wordt genoemd. Is dat je dus een plek die ongebruikt is het aantrekkelijker maakt voor mensen om bij elkaar te komen. Een, een nieuwe ontmoetingsplek. Dus hebben we die klapbankjes ermee ja. gezet. En die klapbankjes, die, dat heeft weer te maken met... sommige mensen hebben last van de zon, sommige mensen hebben last van de wind. Je kan die bankjes uh, op verschillende kanten nee, opklappen... dat je op verschillende manieren ja. kan gaan zitten... en ook ja. op verschillende manieren bij elkaar kan gaan zitten. En zo hebben we geprobeerd om daar een soort ja iets meer beschermd... Het werkt wel, want je ja. ziet mensen toch... Uh, ik, ik moet, ja. moet afbreken, ja, ja. want we ja, hebben we nog uren, twee uren, minuten ja. voor het nieuws. En uh, wij, wij kunnen uren doorpraten. Hartstikke interessant onderwerp. En wellicht uh, kunnen we afspreken dat je over een half jaar ja. nog een keer terugkomt. Ja. Ja, dan om dan te kijken wat er allemaal ja. gebeurd is. Ja. En dan gaan we nu nog een heel klein stukje Shaffi horen. Uh, laat me. Prachtig. Niet wildplassen trouwens.